De ene hand de knuppel, in de andere hand het stuur. Aan zijn lippen hangt een shaggy, sigaretten zijn te duur. Op het dashboard een kant koffie, ja die ligt er al van thuis. Op zijn kaart vindt hij zijn route, en die blinkt hem ver van huis. De nacht.